Donderdag op Radio 501 Het neemt van Lucien Grekens. Donderdisc Dit is de Donderdisc van Radio 501 Daverende Donderdag <tied> ocean and dog. of life De donder is van vandaag. Ja, zo rollen we afternoes binnen. Net was donderslag met Rogier van Disveld. En dit is aftennoes. Straks komt hier Vincent Twicht in zijn platenkast, Ik verwacht hem binnen nu en 15 minuten ongeveer binnenkomen stormen vanuit de trein met vertraging. Maar hij is nog op tijd. Dus fantastisch, toch? Ja, afgelopen zondag was hier op 5x1 Laura Staffinoa. Ze heeft even haar een beetje toegestuurd. En dat vinden we ook een goed idee. Want ik vind het helemaal gek. We gaan even naar een uptempo nummer luisteren van, uh, van die plaat. Uh, terwijl haar eigenlijke stijl wat trager wordt. Een beetje meer de richting van sweet Life. Uh, ja, de titeltrack van die, uh, van die EP. Uh, we gaan nu luisteren naar Go Where The Sun Is. En dat is natuurlijk uh, mooi. Ik zou zeggen, blijf gewoon even luisteren naar Radio 501. Want vrij gaan dat zonnetje vormen voor jou de komende twee uur. En dat deden we trouwens ook al hiervoor. Maar de komende twee uur nog meer zon. En nog meer Laura Savinoa. Go where the sun is, find We love Een heerlijk plaatje toch Hier op Radio 501 was dat Laura Savinoa. Go where the sun is. En uh, ja, dat advies wil natuurlijk iedereen meegeven hier op 501. Uh, terwijl zij nog even door blijft gaan. Ik had hem zeker op uh, doorgaand uh, gezet. Uh, maar uh, ja, zo leuk is het wel. Maar ook weer niet. Want er wil natuurlijk nog veel meer muziek laten horen. Wat dacht je bijvoorbeeld uh, van... Uh, Niemand minder dan. Uh, ja, Jacob Gardner. Die, uh, die trouwens weer uh, met, uh, met uh, nieuwe muziek komt. Natuurlijk in het komende jaar. Uh, komt daar uh, die, dat album uit. Waar we hadden er vorige week al even over. Uh, dan komt uh, dat werk uit uh, van hem. Uh, met, uh, met de hele band. En uh, wat daar niet op lijkt. Is natuurlijk Babakooka. Die heeft daar een uh, hele tribute band is dat, uh, op, uh, op Iron Maiden, maar ze doen dat op een hele kekke wijze, willen we maar even zeggen. Uh, en ik kan natuurlijk het nummer Totema Land uh, draaien, maar dat is een beetje aan de lange kant, hoewel we dat uh, natuurlijk helemaal niet erg vinden hier op de radio. Uh, gaan wij hier verder met The Number of the Beast. me to despair We're of the beast, Ow. hell and fire. Just some crazy dream, but I will return now. Possess your body, make your burn out. Have the fire, have the force out, have the way to make my ego take it. Oh, yeah. The number of the beast. Nou, het is een einde. FIFA Iron Maiden, die Britse band uh, hier. Uh, ja In ieder geval een eerbetoon uit Polen. Ja, dat komt gewoon niet altijd voor, dat je een eerbetoon krijgt uit Polen. Maar in dit geval wel. En ik had het net al, net al even over Jacco Gardner. En uh, wij draaien hier zijn tweede single, Where Will You Go. En volgend jaar dus die... De LP. Jacco Garner, Where Will You Go, hier op Radio 501. En wij warmen ons middels alweer op voor de platenkast van. En vandaag met uh, arrangeur, componist en gitarist uh, Vincent Twicht. Uh, vorige week uh, was daar te gast Jeroen Overman. En Jeroen Overman speelt onder meer in de Tim Knolband. En vandaar dat we ook dat nummer draaien. Glory Days, Golden Days, uh, Golden Years moet ik eigenlijk zeggen. Maar ook jaren bestaan uit dagen. Dus wat dat betreft komt dat helemaal goed. Uh, Tim Knol, dus hij speelt ook bij Anders Soldaat. En de komende tijd staat hij ook nog meer plekken... Zoek het ook gewoon even op, op onze site. Dan uh, zie je al even een uh, lijstje staan van alle plekken waar uh, Jeroen Overman uh, speelt. Maar dit is Tim Knol met Glory Days Golden Years, zoals ik al zei. At first you were a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 I'm Deze week, de Radio 501, plaats voor je hoop. Star collectief met Crooked Smile hier op Radio 501 de plaat voor je van deze week wat een uh, een eindelijk keer een keer een beetje een, een downtempo nummer, hoe zeggen ze dat in het Engels uh, ik uh, ik, uh, ik moet nog even wennen maar uh, ik ben er wel blij mee dat ik hem in ieder geval mag draaien hier op Radio 501 uh, wij gaan ondertussen verder met uh, Lebeshida uh, Lebeshida, dat is die band uit Amsterdam een rockband en, en, en Den Haag geloof ik nou ja, Maarten er ook allemaal uit Lebbesida, uh, de drummer Aaron van der Laan, uh, die drumt erin. En die was een paar weken geleden te gast hier in de va platenkast. Uh, plate vage gast. En dat uh, was hartstikke gezellig. En dit is nummer Light, Blind, Dark Intentions uit 2012. Dit jaar dus. Wants to escape Words go where they want to Figure out your lines Ja, light, Blind, Dark Intentions hier op Radio 501. Het ja. blijft nog een beetje in dat uh, downtempo. Hang. Ik ben benieuwd waar Vincent Twist uh, zo mee gaat komen. Uh, ik hoor net dat het uh, van alles nog wat door elkaar is, dus dat beloof ik zo goed. Het is dus een gevarieerd middagje voor de verandering. Vorige keer, uh, of twee weken keer geleden, hadden we nog uh, vol met metal en weet ik wel wat voor. Uh, ik ben er ook enigszins door beïnvloed geraakt. Vandaar ook die voorkeur voor Baba Guka denk ik dan. Ja, inderdaad, dat Poolse uh, kofferbandje voor Iron Maiden, wat ik al eerder draaide. Mr. Fog, keep your T-Sharp. me een mooie, sferische aankondiging van de platenkast. Euro 501. Us, Cause we've been here too long We've changed the rules so We can't carry on And all of this Success has made us sleepy Now, it's time to take a rest And all of this Success has made us sleeping In Kom maar gezellig dicht bij de microfoon gekropen. Nog dichterbij. Ja, nog best dichtbij hoor, dat ja, is allemaal niet heel erg. Niet zo dichterbij. Ja, je mag uh, gewoon tegenaan hangen zelfs, mag allemaal. Welkom Vincent. Dankjewel. Heb je het uh, goed kunnen vinden? Uh, nee, dat was heel makkelijk. Ja hè? Ja. Dat, uh, je had wat vertragen met de trein, maar uh, het is allemaal helemaal goed gekomen. Je hebt een uh, sticky aangeleverd met allemaal mp3'tjes erop. Dus een soort mp3-kast eigenlijk. Dat moet je niet zeggen. Oh, het is een datenkast? Alles, nou, alles op thuis, hè? Je hebt ja, alles op thuis. Ja. ja, nee, oké. Okay, maar dit was gewoon makkelijk. Ja. Ja, is was gewoon heel eenvoudig. om dan in de trein te stappen. Met, uh, dat mag allemaal. Het wordt allemaal getolereerd. Als er maar, maar interessante verhalen uit voortkomen. Want, en die heb jij. Dat is heel toevallig. Dat moet wel blijken, natuurlijk. Nou, dat moet nog wel blijken. Ja, die moesten ook nog vertellen. Maar ik weet dat je ze ergens hebt. Dus uh, ik goede hoop dat het een, een leuk anderhalf uur wordt. krappe anderhalf uur. Het is 7 overal 5 hier op Radio, radio 501. Eh, maar de mensen vragen zich wellicht af. Hebben we misschien niet die tekst gelezen die op de site staat. Wie is toch in vredesnaam Vincent Wicht? Dat ben ik. Ja, dat klopt. Uh, wat, uh, <laughs> je bent heel druk bezig met muziek. Maar wat? kun je een, een, een tipje van de sluier oplichten van wat je dan ongeveer allemaal doet? Ja, dat kan wel. Ik, uh, nou, ik ben eigenlijk al uh, een tijdje bezig. Ik ben relatief niet zo vroeg begonnen, dat niet. Ik ben uh, oorspronkelijk begonnen met elektronische muziek. Oké. Okay. Dat uh, had je niet verwacht, hè? En toen ben ik gitaar gaan spelen. Toen heb ik een school gedaan voor muziek in Hilversum. Ja, de, de school, school van de Kunsten uh, Utrecht heet het dan. Ja, precies. Muziektechnologie. En daar heb ik sound design gestudeerd. Wat, uh, is, wat is muziektechnologie? Kan je dat... Uh... Dat is muziek met technologie. De combinatie, dus... Maar... Waar het op neerkomt is dat daar vooral uh, jongens heen gaan... die een laptop hebben en daar uh, muziek mee willen maken. Ja. En uh, ze hebben natuurlijk ook wel andere technologische snufjes en zo. Maar ze willen daar muziek maken. En er zijn ook mensen die bijvoorbeeld een instrument spelen. Gewoon een, een, een, een piano of zo. Of een, een viool ja. bijvoorbeeld. Die gaan ja. daar ook heen. En die willen dan bijvoorbeeld... Die willen zich wat verbreden. Ik denk dat daar vooral uh, wel goed is, ja. ja, gewoon om jezelf je eigen... Muziek te verbreden of meer te begrijpen wat er in een productie komt uh, ja, je hebt, kijken je hebt bij ook, muziek maken, zeg maar. Ja, je hebt ook een richting waar je veel richt op productie. Je hebt je, uh, ja, compositie en het, het idee is dat je eigenlijk met veel verschillende, heel veel verschillende mensen eigenlijk, uh, die, die alle, allemaal andere specialiteiten hebben. Ja. Dat je daarbij in de, in de ruimte wordt gestopt en daarvan leert. Dat is het idee. En, en daardoor jezelf verbreedt eigenlijk. Ja, precies. Ik denk dat dat een beetje het idee is van de hele opleiding eigenlijk. Het is meer een soort speeltuin. Uh, het is als je dat zo begrijpt. Uh, de... Ook een speeltuin. Ook een je, speeltuin. Moet, je, je moet tuin. ook hard werken. Ja. Ja, het is wel hard werken. Nee, maar goed, het is een speeltuin. Ja, oké, okay, een, een werktuin. Uh. Je moet heel hard werken in de speeltuin. Ja, ja. precies. Ja. <laughs> wat, wat zijn dan de. de je, je, want je zegt, ik ben begonnen in de elektronische muziek. Ja. Wat, wat, voor, wat moet je dan bij voorstellen? Je maakt in Fruity Loops uh, allemaal. Uh, ja, was, was destijds was het nog uh, Fast Tracker in uh, MS-DOS. Oh. MS MS maar oh ja. dat heb oh ik ja. eigenlijk net meegepikt, hoor. Dat, uh, Waren dat van die motjes? Ja, ja, zo noem je dat inderdaad, ja. Weet je, ja, die tijd ken ik nog wel, ja. Een mooie tijd. Ja, de <laughs> motjes tijd Heerlijk, ja. Maar het begon dus in, echt in Fast Trackers niet, met van die... Uh, wat zeg je? Ik mis het niet, hoor. Maar ja, het idee is dat je... Het was hard werken, denk ik ook. Ik denk dat dat, dat... Was, was wel lastiger was dan het nu is. Nou, het, verschil, het grootste verschil wat ik, wat ik later heb gemerkt... is dat je daar vooral in patronen moet denken. In dat muziek uit patronen um, bestaat. Ja. En normaal moet je dat... Tenminste, dat, dat zijn we allemaal heel erg geneigd. En ik vind het ook wel interessant om dat uh, zoveel mogelijk los te laten. Ja. Maar ja. je, dus je moet toch de tijd indelen. Dus je moet toch een soort van patroon uh, tekenen voor jezelf. Dat ja, je moet je. toch wel... Eens... In ieder geval een idee hebben van wat je gaat, uh, waar je heen gaat met je muziek. Ik bedoel, ja, motjes waren dus bepaald ja. uit een bepaalde volgorde van sampletjes. Ja. Kijk, en dan kon je inderdaad wel echt... Het was makkelijk om dan een hele, uh, hele rit aan, uh, aan sampletjes te maken... dat je een ritme bouwt en dat het makkelijk was. Maar je kan, in principe kon je daar natuurlijk ook... Uh, ja, hoewel je natuurlijk je ruimte beperkt was. Kan kan je, je kan daar ook alle, alle kanten mee op in principe. Maar het idee is... Um, het, het, je het moet principe toch, is anders. Nou, je, je deelt toch de tijd in, in, een, in een bepaald stukje. Ja. En dat stukje verdeel je weer onder. Ja, en dat, is dan, dat noemen ze dan een patroon. Ja. In, dat, in dat programma dan. Ja. Of, of, op die manier. En um, ja, dan ga je toch de tijd in patronen indelen. En dan ga je makkelijker uh, onk, onk, onk, muziek maken. muziek maken. Uh, ja. ja, dan heb je gewoon om de, vier, om, om de tel heb je vier tellen uh, dat. Nou, ja, precies, dan dat heb je een basis. Ja, ja, een stabiele basis, dat willen we allemaal natuurlijk. En ik vind het eigenlijk wel interessant om dat een beetje Een beetje, beetje je heel los te laten. veel mogelijk los te laten, ja. ja. Is dat ook wat je, want je maakt veel uh, muziek, of je maakt in ieder geval ook muziek voor films. Ja. En voor animatie, uh, animaties maak je films. Onlangs uh, ben je ook bezig geweest uh, met uh, ja, boekentrailers, zeg maar, zoals dat tegenwoordig uh, mm -hmm. in de mode is. Ja. Probeer toch een beetje buiten te blijven natuurlijk. Ja, ja uiteraard. Nee, maar goed, boekentraders in het algemeen uh, zijn ook een fenomeen dat nooit, niet heel erg lang bestaat. Nee, um, Met internet is het natuurlijk uh, ja. makkelijker om, om de, de hippe jeugd te bereiken. Ja. Tenminste, op een hippe manier dan. Ja, precies. Ja. Maar daar, heb je wel, daar kun je wel wat meer die patronen loslaten, zeg maar. Of is dat, of is um, dat anders? Of nou, dit project was eigenlijk bestaande muziek uh, uh, onder, die, onder die trailers zetten. Ja, ja dus, okay. de, dus het was eigenlijk passende sferen zoeken voor, voor die trailers die al gemaakt waren. Of in ieder geval uh, gedeeltelijk. Ja. Uh, of geschetst bijvoorbeeld. En um, ja, dan die muziek in stukjes knippen en uh, zorgen dat het eronder past. Ja. En, uh, en vertelt wat het moet vertellen. Ja. ja, maar wat voor. komen we ook nog wel op hoor, denk ik. Maar wat voor muziek is het dan waarbij je die patronen wel kan loslaten van de vaste ritmes? En wat voor producties gaat dat dan in zitten? Ja, als je, als je bijvoorbeeld. Uh, een film hebt waar je, waar je bijvoorbeeld. meer op de sfeer wil gaan, gaan hangen. En, uh, um... Ja, zoals we vorige week hebben. We een nummer gedraaid uit uh, Roes. Volgens mij de openingssequentie. Mm -hmm. Dat is dan wel een voorbeeld van. Uh, uh, ja, een heel sferisch nummer in ieder geval. Maar dat is ook een voorbeeld wat jij noemt van loslaten van patronen. Ja, dan zijn het meer klanken die in de tijd worden gezet. En dan denk ik dat je dat... Tenminste, dan, dan kies ik zelf niet om... Um, heel bewust met mijn voet mee te, de, de maat te tellen eigenlijk. Zoals je in een orkestbak wel zou moeten doen bijvoorbeeld. Als ja. Je, of bij een klassiek concert Als ja, zo. Ja, kijken naar de dirigent zeg maar. Precies. Als, je, als oh. iedereen daar met zijn voet mee gaat tikken dan... Uh... Nou, dat moeten ze ook toch? Dat is gezellig. Ja. <laughs> <laughs> toe tapping fun. Ja. Uh, nee, goed. Maar daar komen we nog wel op, of niet? Of we gaan gewoon heel veel muziek draaien. Je hebt in ieder geval heel veel meegenomen. Het eerste refereert ook wel volgens mij aan de techniek en de speeltuin. Ja. Uh, want het Denk is ik. Atoms for Peace. Dat slaat ook wel aan bij Mr. Falk, ja, trouwens, die we, die we eerder draaiden. Wel nou, goed. Um, want we hebben hier te spreken met Flea en uh, Tom York, die samen ja eigenlijk de speeltuin ingegaan en uh, lekker hard hebben gewerkt denk ik dan of niet het is wel een emotionele speeltuin denk ik hoor aan de tekst te horen maar oké okay. <laughs> maar ja, dat is natuurlijk als je, als je in de speeltuin bent sowieso hè wij emo emotioneel is het sowieso en uh, soms vrolijk en soms niet ja maar ik denk dat maar, bij uh, muziek is dat ook uh, meer van bij. ja bij muziek is het gewoon gaat het gewoon om mooie liedjes te maken denk ik ook uh, en daarbij ja, dat ook of heel lelijk juist ja, ja. Nee, maar goed, om, om in ieder geval uh, om muziek te maken, en daar kan je natuurlijk alle emoties voor inzetten. En verdriet ja. en liefde zijn dan weer, verdriet en verliefdheid zijn dan weer twee hele uh, ja, bruikbare thema's. ja nou, Lelijke emoties mogen ook in muziek, ja. mij betreft. Maar goed, dit is Atoms for Peace ja uh, en uh, Default. Ja. Atoms for Peace Default, hier op Radio 501 in de platenkast van Vincent Twicht. Vincent Twicht is inmiddels weer teruggekeerd uit de keuken. Lekker broodje. Heerlijk, een bruin broodje. Uh, met appelstroop. Ja, maar we hadden het net even over structuren in muziek en dan, en, en dan luister ik naar dit nummer. En, ja, hier zit toch wel, wel een patroon in, zeg maar. Ja, die, dat, die, is, die, dat is niet zo moeilijk te herkennen inderdaad. Nee. Nee. Of gewoon... Het de, de, nou, mag ook juist wel, hoor. De, ja, oké. Okay, je, je bent geen veld tegen Ik ben al. niet anti-patroon of zo, nee. nee. Nee. Want anders had ik natuurlijk bij constant bij ieder nummer gedacht... van nou, hier zit dan wel weer een patroon in. Ja, ik zie bij, me, bij mezelf ook een hoop uh, patronen hoor. Helaas. Ja, maar ja, overeenkomsten ja. ook tussen uh, ja. nummers. Ja. ja. Maar goed, dat, dat is dus ook <laughs> helemaal niet erg, hè. Dat is, denk ik... Je kan een patroon volgen, maar daar ook wel weer uh, eigen variaties in aanbrengen. Ja. En, en dat gebeurt hier dan wel weer, denk ja. ik dan. Ja, dat heb ik wel graag, ja. Eigen variaties wel een... Uh, Belangrijk dingen. Je kan ja. ook patronen namaken natuurlijk. Maar uh, op een gegeven moment moet je toch uh, je eigen vleugels uitslaan. Ja, maar als je dan kijkt naar artiesten... Kijk, want dit Atom's Papier is dan nog vrij recent. Uh, maar als je dan kijkt naar andere artiesten die voor jou heel belangrijk zijn... als je, als je denkt aan hè, de richting waar je uit wil. Uh, heb, je, heb, je, heb je een artiest waar je naar kijkt? Uh, als je denkt van nou, dat is wel iemand die het uh, loslaten van patronen subliem uh, beheerst. Um, ja, ik heb er een paar honderd of zo. Ja. ja. Ja, precies. Ja. Ja. Moet ik ze allemaal langs? Nee, nee, dat, nee, dat uh, hoeft ook niet. Nee, oké. Okay, nee, nee ik dacht, heb je... er een paar langs <laughs> ja. Ik ja. weet niet of ze er nog uh, voorbij komen. Ja, dat is wel de bedoeling, toch? Ja, Anders precies. dan zou ik ze... Ja, het is een beetje zonde om dat allemaal, al die onzin in de plaatkast te hebben. Ja. Voor mezelf dan. Maar ja. ja. ja. ja. Ze komen langs, denk ze ik. Ze komen voorbij. Ja. Wat je in ieder geval nu aan hebt geleverd is Salvador de Breek. Uh, Salve de Breed. Met een B. Breed. Ja. Oh, sorry. Nee, de artiestenaam is Breed. Breek, ja, daar, daar ja. komt het door. Ja. Dat is een duo. Dat is met een vriend van hem. Ah, ja. We komen hier uit uh, dat je Horen. Ja, absoluut. En uh, ja, is dat, is dat de enige reden dat je uh, nee, hebt ja. aangeleverd? Of is dat ook op de andere manier voel ook je op ook Dat ik de verwant. muziek wel mooi vind. Ja. <laughs> ja, ik heb, de, ik heb mijn favoriete nummer van zijn nieuwe EP even uitgekozen. ja. En uh, dat is kort geleden hebben ze dat uitgebracht. Op mm -hmm. Atom Nation label. En. Um... Hey, Atom Nation. Oh, is dat de, de link met uh, Atoms for Peace? Ja, dat zou kunnen inderdaad. Ja. Ja, ja. Ja. Die, die nee, zijn de... overal hoor. Als je ja. ze maar goed genoeg zoekt. Ja, ja dat is ook ja. wel weer zo. Ieder patroon heeft alweer een atoom. Ja. Um... Nou ja, de, de, de, de, dat is de link, ja. Dat is de link. Dat is hem. Zullen we er gewoon uh, erin knallen? Ik Ben benieuwd. Nou ja, ik ben benieuwd. Je, je kent het nummer als het goed is Ik heb hem wel eens gehoord, ja. ja. Een paar keer zelfs. Het begint in ieder geval goed. Mooi, uh, mooie percussie hier. Uh. Break, uh, Rift uh, wordt langzaam afgebroken. Van hun uh, laatste EP. Uh, er is nog niet precies tijd voor één nummer. En uh, we het net te kijken. Voordat we uh, naar de reclame gaan is uh, Bert Jansch. De volkartiest uit, uh, uit Amerika. Is wel een goed uit, idee. Uh, uit uh, Engeland. Engeland. Hij is, uh, in de in in microfoon praten. even. is SVB. schots van oorsprong, maar hij komt uit Engeland. Hij komt uit Engeland? Ja. Ik ben weer uh, heel goed... Ik heb thuis wel ergens een plaat van hem liggen, maar... Uh, nou, dat je heb moet... je netjes gedaan dan, want die zijn niet zo makkelijk te verkrijgen. Nee, maar goed, uh, uh, ik moet hem maar eens een keer wel gaan draaien eigenlijk. Dat is ja. een heel goed idee. Maar in ieder geval dan hier dit nummer, The Gardner. Ga gaan gauw beginnen hoor. Know, Tot volgende uur.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 Save Kalina. Save Wazim, Save Kikuko. Save Raiza. Save Amrit. Save Kailia. Save Igor. Save the children. Red hun leven. Red hun dromen. Red hun toekomst. Kijk op savethechildren.nl of geef op Giro 809. Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. De Radio 501 Daverende Donderdag. Vans 1 uur tot midden nacht. Radio 501. De Daverende Donderdag op Radio 501. Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. sous Grieken. We zijn weer terug in de platenkast van Vincent Twicht, hier op Radio 501. Dit was uh, Niemand Minder Dan, en jij mag het zelf zeggen. Field Music. Field Music, Clearwater. Nou, uh, we eindigden al uh, met uh, Bert Jans, uh, de gardener. Waarin uh, Bert Jans, we hadden een uh, Jans, moet ik eigenlijk zeggen. De, ja, het mag op allemaal verschillende manieren. Ja, uh, ja als mensen het maar uh, niet voor kunnen opzoeken. Straks komt het natuurlijk ook op, uh, op internet herhalen uh, te staan. Uh, of niet, of kan je hem gewoon nog even terugluisteren met de speellijst. kan je het allemaal nog, gewoon nog even meelezen. De Gartner, ja. waar ook al uh, behoorlijk wat uh, tempo-wisselingen in zaten. Vooral ja. instrumentwisselingen, denk ik. Uh. Daar, in in uh, de Gartner? Nou, ik bedoel uh, ten opzichte van de muziek ervoor dan. Oh, ja. nee, maar ik bedoel in, meer in het nummer zelf. Zat de, ja. varieerde hij ook qua tempo, zeg maar. Dus nog ja. even voortbeduren op dat, uh, begrijp ik. Op het loslaten van patronen, hoewel dat dus meer met de, de manier was waarop het programma werkte. Mm -hmm. En dan Field Music uh, met Clearwater, waarmee we het eerste of tweede uur weer openden. Mm -hmm. En waarom heb je dat nummer uitgekozen? Geen flauw idee. Geen nee. flauw idee, het is uh, gewoon een lekker nummertje. Het is uh, sowieso een lekker nummer. Ik vind het een goede plaat. En um, ik vind het wel knap hoe ze een soort van... Standaard ingrediënten gitaar en gewoon een band, uh, toch een bepaald eigen, eigen geluid en eigen dingen hebben kunnen geven. Voor mij is dat zo, dus uh, ja, ja, ja toch leuk. is het een beetje een. Want, uh, ik denk gelijk op productie na, want ja, goed, uh, het is toch een beetje productie dingen. Ja, ja, ja, precies. Maar, maar het ook is ook een, precies... een vrij droge, droge uh, ja. Alles is op, best wel direct. Ja, het is heel direct. Dus het zit bijnig, inderdaad het, meer, meer in de, de drums. En het heeft meer met de zang te maken die een beetje. Ja, ja het, maar het heeft Ach, ook met de compositie eens. te maken natuurlijk. En de. de, de nou, ja, dat soort dingen in ieder geval. Ja, dat spreekt jou anders, het, aan. Nee, ik, ik vind, vind het, ik, het. Wat mij het meeste aanspreekt is dat het uh, simpel overkomt. En uh, toch niet zo simpel is als het, als het lijkt als je het een beetje gaat uitzoeken. Vooral andere nummers op de platen. Maar. Ja. ja, dat vind ik altijd intrigerend. En uh, spannend ja. om mezelf ook uh, te doen. Ja, uh, simpel toch uh, doeltreffend. Ja. Ja, ja, of, ja dat is simpel overkomt. Of ook, nou, dat je, dat, dat, dat, je, dat je iets toegankelijk maakt, wat bijvoorbeeld Tom York van Radiohead ook doet. Um, de muziek toegankelijk maken voor, voor een breed publiek. En voor mensen die meer, wil, meer zoeken, dat daar ook nog genoeg te vinden is. Dat vind ik wel In het nummer zelf, zeg maar. In de muziek zelf, ja. Ja. Ja, absoluut. Er zit, uh, wat dat betreft zit er heel veel in. Die, die drums die een beetje gek zijn. De zanglijntjes die ook wel uh, apart insteken. Ik heb nou, nummer nou één keer gehoord. Maar de eerste indruk Ik Je bent nu al, al vergeblazen zie ik, nou ah, ja. ja, kan je nagaan. Uh, het volgende dat we gaan krijgen is Diem's Tith Morning Glory Cloud. Ja, dat klopt. Ja. ja. <laughs> is dat weer uh, zo'n onverblaas nummer? Less is more, of... Uh? Nee, ik denk het niet. Ik denk meer dat het... Uh, ja, ik denk dat het sowieso iedereen dat zelf mag bepalen. En uh, ja, voor mij waar. is dat... Voor mij is het, Ja, ik vind, hem, ik vind het... Uh, dus, dus, Ik vind het iets spannends hebben uh, wat, ik, wat ik niet zelf goed kan uh, grijpen. En dat vind ik altijd wel heel fijn in muziek. Ja. Als ik iets niet begrijp en dan daar uh, ook niks mee kan. Nee, ja, probeer het maar. Dat ik daar, dan, daar uiteindelijk wel iets mee kan. Maar dat ik daar... Uh, een beetje, een beetje mijn best voor me doen, maar dat het in eerste instantie wel vanzelf gaat. Een bekende verhaal van de meerdere luisterbeurten, zeg maar. Ja, maar ook een, het is ook een gevoelsding, denk ik. Ik bedoel, als het goed voelt, dan moet je er mee doorgaan. Nou, mooi gezegd, meer, meer, meer hoef je er ook niet over te zeggen? Met klidden. luisteren dan vooral. Ja, precies, gewoon luisteren. I only realize today I thought I felt something like a shift of weight I have been hiding uh, I have been hiding uh, Oh dear, divining ray I have to breathe, I have to breathe I have a dream and it's gone Cathode-lit clouds rolling on Did you call? Did you call? Got my own policies, uh. I've got my own policies, sir. I've got my own policies, And for the defining right So who's to know As a matter of fact Color, creed, and breed must go There will be no light So there can be no sight And you'll judge your fellow man, understand what is right. Familiar music, familiar sound. There's mutual thoughts for the Curtis Mayfield Met underground hier op Radio 501 De demo versie De demo versie Dat moeten we er wel even bij zeggen veel Dus leuker. nog veel undergrounder kan het niet worden Zou ik bijna zeggen Ja En uh, een beetje meer de, de soul kant uit Een beetje Ja wat krijgen we nou Sleazy soul Ja Ik vind het Ja Sleazy Ook niet echt Maar Ja wel. mag je zeggen hoor Mag het ja. Mag je dat zeggen ja. ja Leuk Graag gedaan en ik keer een hele andere kant. Ja, je zei, we moeten het een beetje gevarieerd houden. Ja, het moet niks, maar de, soms dan lukt het niet anders. Nee, precies. Ja, ja. Want hoe, hoe ben jij Curtis Mayfield tegen het lijf gelopen? Ja, dat helaas niet. Maar, uh... Nee, maar ik kan me voorstellen ja, loop, dat je echt een opname op. tegenkwam. Uh, ja, oh, de dat, Ja, dat klopt, ja. Ik ben me eigenlijk na de elektronische muziek uh, vibes een beetje meer gaan richten sinds gitaar spelen op... Uh, op ja, muziek met, met, met uh, de, de traditionelere instrumenten in ieder geval. Ja. En uh, toen ben ik uh, aangestoken bij een vriend van me... waar ik zo langs ga, ook het horen trouwens. En uh, meer blues en jazz gaan luisteren. En uh, een soort uh, chronologische tijdreis uh, voor mezelf gemaakt... door de muziek. Ja. Ontdekkingsreis vanaf uh, nou, wel, wel de begin 20e eeuw natuurlijk. Dat, nou, niet natuurlijk, maar voor mij dan. Ja. En uh, ja, toen uh, geleidelijk nou kom je op een gegeven moment natuurlijk bij uh, in de jaren, jaren 50, 60, 70 uh, bij Curtis Mayfield terecht. Ja, zeker. Dan kom je niet zo goed aan. Nee. Dus dat vond ik niet erg om daar niet aan te komen eigenlijk. Nee, en, uh, maar, maar eh, want wanneer begon je dan met gitaar spelen? Want je bent begonnen begon bij de elektronische muziek. Ja, ja ik denk wanneer kwam uh, twee, de, de jaar, twee jaar later of zo. Twee jaar later, maar ja. wanneer... Die, die, hoe kwam dat in één keer, dat je die lust kreeg om uh, uh, ik heb, uh, te digitaliseren of te, te, te, te gitariseren? Nou, ik was op zich wel andere muziek aan het luisteren ook. En uh, ja. natuurlijk muziek van mijn ouders en zo. Ik ja, ben een keer in Schotland ja. uh, bij, bij familie op bezoek geweest. En mijn oom had daar um, uh, Electric Ladyland van uh, Jimi Hendrix. Mm -hmm. Van de Jimi Hendrix Experience dan. Voilà. Die had hij daar liggen, die heb ik, luisterde ik daar voor het eerst, uh, bewust in ieder geval. En ja. uh, daar schrok ik op een pos positieve manier nogal van. En uh, toen dacht ik, nou ja, dat is te gek, maar ja, hoe ga ik dat zelf doen? Dat een uh, instrument leren, dat duurt. Uh, ja, dat ben ik, uh, volgende decennium ben ik uh, misschien klaar met het uh, een ja. beetje kunnen. Ja. En toen uh, kwam ik bij een vriend van me waar ik, dus, uh, waar ik het over heb. Die, uh, die, speelde, die, die speelde opeens die nummers. En toen dacht ik, wat krijgen we nou eens? Ja. Uh, het is niet dat ik hem niet zo hoog heb staan hoor, maar uh, ik was wel onder indruk. Want hij speelde nee, nog je... niet zo lang. Hij speelde ja. een paar jaar, drie jaar of zo speelde hij toen. En toen dacht ik, nou, dat, dat wil ik ook. dus hij heeft me aangestoken. En ja. we, drie jaar hij speelde hij gitaar en hij kon uh, ja. nummers spelen van, uh, van Jimi Hendrix. En ook uh, zeg maar op een manier dat jij. Bestie van focus hè? <laughs> ja, ja, misschien is dat dat wel. Concentreren ja. en niet stoppen. En niet stoppen. Ja. Is dat jouw motto ook trouwens? Ja, maar uh, de, de praktijk die, uh, die leert waarschijnlijk toch een beetje anders. Het is weerbastig. Ja, maar het is wel een goede om uh, als tegeltje voor je gezicht te houden, ja. Ja, ja. want uh, welk jaar spreken we dan uh, dat jij de gitaar ter hand nam? Mm, dat was dus tijdens jaar... je opleiding? Of, nee, dit is voor mijn opleiding. Tien jaar, jaar geleden, toen, toen ik uh, de opleiding begon, speelde ik uh, anderhalf jaar of zo. Ja, als ik het ongeveer goed heb. In ieder geval tien jaar geleden was dat. Ja. En wat voor rol speelde die gitaar dan tijdens je opleiding? Het voor als uh, ja, het, het, het jammer is dat hij toen een beetje op de achtergrond is geraakt. Omdat ik zoveel andere dingen kon, kon proeven. Het is een speeltuin natuurlijk. Ja, dan precies. kun je alles proberen. De zandbak en de glijbaan. En de de, de whip-up. Ja. En alles probeert natuurlijk. En uh, nou, In ieder geval veel, niet alles. Maar uh, toen, toen dacht ik op een gegeven moment, toen ik klaar was... Van, maar ben ik in godsnaam mee bezig? Ik heb alles geprobeerd en ik, ik kan nu alles een beetje, maar uh, dat uh, is ook niet de bedoeling. Dat heb ik in ieder geval uh, mogen ondervinden in de praktijk. Mm -hmm. En toen dacht ik, ik wil me concentreren op wat me uh, uh, me meest raakt zelf. Ja. En ja, toen ben ik gaan kijken van wat, wat, wat, uh, waar, waar, waar zoek ik dan het meeste? En uh, dat is toch, toch meer um, zo direct mogelijk één persoon met. Met één instrument of in ieder geval, ja, zo, ma zo niet makkelijk mogelijk, maar in ieder geval zonder, <laughs> nou ja. zonder poespas. Ja. Gewoon eerlijk en geen ja, onzin. Goeie woorden, goeie, zonder poespas inderdaad. Want dat, dat... Geen onzin nee. en instrument en stem en dat is het. en uh, ja. ja Net als de nummers die we hiervoor uh, voor, voor Nou ja, Curliss zou ik kunnen zeggen dat het een vrij minimalistische uh, insteek is van dit nummer in ieder geval. Uh, maar daarvoor hoorde je wat je hebt uitgekozen toch ook... Uh, nou, vrij directe muziek, zeg maar. Het is niet... Ja, hij heeft wel een hoop uh, poespas op de achtergrond erbij gegooid zelf. Maar je merkt dat het wel gaat om uh, dat, inderdaad. Ja. Dat, dat vind ik fijn. Het is het bluesgevoel. Oh, je hebt het nu over Curtis Mayfield bedoeld. Ja, ja, ja. Oh, pardon. Ik dacht ja. dat je het nummer voor bedoelde. Oh. Nee, Curtis Mayfield zeker. Dat, dat is... Uh, ja, de, de drum erbij in de bas natuurlijk. Maar uh, ja. Ja. ja. Ja, dat is, dat is meer groove wat ik daar heel fijn van vind, bij dat nummer. Ja. Ja. Wat, uh, wat komt er hierna? Uh, ik, ik neem aan dat je iets hebt uitgekozen dat de luisteraars... Uh, uh, ...volgaar door de strot geduwd krijgen. Ja, dat klopt. <laughs> uh, ik stel voor een nummertje van uh, Crosby, Stills, Nash... Nou, uh, dat was het eigenlijk. Young was het toen Young was Young zat er nog niet bij. Nee. En het nummer heet... You Don't Have to Cry. Kijk, hartstikke mooi. Hier op de radio... Crosby Steals Nash. Ja. Ik vond het is een beetje kaal zonder jou. Ja. Hij komt wel, uiteindelijk. Maar niet bij de middel. Stills Nash. You don't have to cry. Nee, mensen, luisteren, uh, mensen die luisteren... ...hoeven niet te huilen. Nee, het mag wel, maar het hoeft niet. Nee, ja, het mag wel. Heb je wel eens, uh, huil je wel eens om muziek? Goeie vraag. Tuurlijk, maar... Uh, ...ik kan me de laatste keer... ...niet zo goed herinneren eigenlijk. Nee, wat... wat, wat uh, ...nee, oké. Okay. Heb, heb je een nummer waar je... ...kan je aangeven wat dat dan bij jou is... ...waardoor je gaat huilen... Is, is denk, een, een ja. Jimi Hendrix die je toen hoorde? Toen werd, je, toen kon vergeblazen. Ja. Maar was dat, heeft dat je ook tot tranen gedroerd? Dat je dacht van, jezus, wat mooi dit. Mm, dat is meer een uh, soort uh, gemengde emotie zonder, zonder huilen, denk ik. Uh, ja, natuurlijk nummers, nummers waar, je, waar je mooie momenten mee deelt. Of, of, of, uh, of, weet ik veel, heftige momenten met iemand anders. Ja, het is meer de entourage waardoor het voor jou... Uh, meer meer de, de, herinnering die het kan op, op, de herinnering die het opwekt, ja. ja. Ja. Ja, precies. Het is niet dat je denkt van... Jezus, wat een mooie harmonie of zo. Ja, ik, ik kan persoonlijk helemaal geraakt worden door echt fantastische harmonieën. Uh... Ja, ik ook. Maar de, de tranen die komen dan niet naar buiten. Nee, nee, nee. precies. Dat gaat Als op. je dat bedoelt. Ja, ja, precies. Van binnen huil ik wel, hoor. Ja, van binnen huil je. Dat klinkt eigenlijk nog veel treuriger. Nou, ja, op een positieve manier huilen Ja, ja, ja, van, ja van, van, van schoonheid, ja. ja. Van uh, geraaktheid. Ja. Ja, mooi hoor. Jeff Buckley is een, iemand waar je bij uitstek om zou kunnen huilen, denk ik. Nu is er gezien zijn... En, vooral omdat uh, hij dood is, ja. Ja, vooral omdat hij dood is. Ja. Uh, Calling You is het nummer dat je hebt uitgekozen. Ik had hier een heleboel staan. Alligator Wine en uh, Mama You've Been on my Mind, and Mind. En Sillicide Mind. daar stond er allemaal tussen. Maar het is dit nummer geworden. Ja. Calling You. Um, wat, wat spreek jij zo aan in... Uh, ja, kan, ik bedoel het is... Ja, terug, teruggaand op, de, op wat ik hiervoor zei... voor dat andere nummer. Ja. Ja, de, de, de puurheid van één persoon... en uh, geen poespas. Ja. En het is niet zijn eigen nummer... maar alsnog vind ik hem wel een uh, koning... In, in het vertolken van an, uh, nummers van andere mensen. Dus, ja, daar is hij ook, uh, ook wel heel groot mee geworden, zeg maar. Dus uh, ja. En ik vind het een mooie opname. Ja, nou... Wat, wat, kan ik ja, wat moet je nog meer? Ik ben ja. helemaal stil. Ik ga helemaal van binnen even huilen. Ja, ik ben benieuwd. Play the song <laughs> A desert road from Vegas to nowhere, someplace better than where you've been. Coffee machine that needs some fixing. And a little cafe just round the bend. I, I am calling you. I know you hear me. I, dry wind blows right through me your baby is crying and i can't sleep but we all know a change is coming coming closer sweet relief Way. They said I wouldn't accomplish, but trust in God and pray. I'm on the King's highway. I'm trusting Him every day, but I just can't keep from crying sometimes. Well, I just can't keep from crying sometimes when my heart. I just can't keep from crying. I'm mother, she's in glory. Thank God I'm on my way. Father, he's gone too. And so that she could not stay. I'm trusting him every day. Hey, where Alabama put 'em away? 'Cause I just can't keep from crying. Sometimes. Well, I just can't keep from crying sometimes When my heart fell like sorrow And my heart still wear tears I keep from crying sometimes I thought when she first loved me I'd grieve a little while Soon it all would be over I go out with a smile, but the thoughts that I get hold of, I think of what I told her, and I just can't keep from crying sometimes. Well, I just can't keep from crying sometimes when my heart's full of sorrow and my eyes fill with tears. Thought I just can't keep on crying sometimes. Well, Blind Willie Johnson, Lord I Just Can't Keep From Crying, hier op Radio 501. Het uh, rauwe, ka rauwe kantje, of in ieder geval, het is aan de rauwe kant volgens uh, onze gast Vincent Dicht. Ja, lekker toch? Ja, ik uh, leuk, het ja, een beetje de anthology van American Folk Music, toen dat nog niet zo heette, want uh, uit die tijd uh, dat, dat boek, dat grote boek, toch een heel groot boek met allemaal liedjes. Ik heb hem zelf niet. Oh, nee, maar goed. Er werden allemaal opnames gemaakt. Keer. En Blind Willie Johnson was een van die gasten waarvan de opnames werden uh, uh, gemaakt. Dat weet ik toevallig nog wel ergens uit een verhaal van Tal, Talma. die dat ooit in het Nederlands vertaald heeft. enzovoort so voort. So maar leuk, ja, met dat, dat gekraak. en zo'n vrouwtje, inderdaad, die, wat je al zei. zo'n vrouwtje, ik weet niet wie het is. Ze kan het ook niet meer, niet meer, niet meer corrigeren hoe ze nou wel heet. Maar het uh, was <laughs> echt wel schattig hoe dat erachter. Ah, geef wel een mooi sfeertje. Gezellig, ja. Ja. Maar het is ook wel emotioneel, natuurlijk, hè? Ja, I can't, ja yeah, I can't keep from crying. Ja, dat vergeet je dan bijna. Ja. Het ik ik is altijd geruis dan. dan bedoel je. Vergeet je dat. Hè? Ja, het is toch een beetje ruis dat het er doorheen zit. Dan. Ja. Ja, Elliot Smith. Uh, ja, toch ook wel weer iemand die dood is. Uh, alleen. Iets, ja, sorry iets... daarvoor. Dat, uh, ik weet niet hoe dat komt. Ja, je nee, begint met Jeff Buckley, dan komt Blind Willie Johnson... die iets uh, normalere leeftijd heeft bereikt. Ja. En dan toch Elliot Smith. Ja, sorry. Maar ja. Uh, ja, klopt. Gewoon weer wel de klassieke singer songwriter uh, ja. En ook een uh, nou, vaardig ook iemand. Wel. Vaardig ja. iemand. Ja. Nou, tokkelwerk. Zeker. Ja, is ja. dat uh, als jij denkt aan je eigen gitaarspel... Uh, je zet er natuurlijk van heel veel doels, uh, doelen in. Maak je, schrijf je zelf ook, uh, zeg maar, klassieke, echt liedjes? Zeg maar, couplet, en... Uh... Ja, daar ben ik eerlijk gezegd steeds meer mee bezig sinds ik klaar ben met school. Ja, klaar ben met de studie. En, ja, uh, 2011 was je, heb je je master afgerond. Ja, nou, ik heb hem eigenlijk één jaar gedaan. En, uh, oh. Maar uh, ja, zo dus, zou je het kunnen zien inderdaad. Ik heb hem ja. afgerond en ik ja. ben verder gegaan met mijn leven. Ah, je, af, je hebt de ontwikkelingen die je deed in de master heb je afgerond. <laughs> Precies. Ja. En die heb ik voortgezet in, uh, in, het, in het echte leven, in het echte werk. En uh, ja, dat, dat bevalt wel, eigenlijk. Ja. Ik ben uh, inderdaad, uh, daar eigenlijk door, door wat ik net zei, ben ik meer gaan concentreren op gitaarspelen en uh, dat soort dingen. En inderdaad, gewoon de, de, de, de songs schrijven in een meer traditionele zin van het woord. En dan dus, ja. op, opnieuw zoeken naar, tenminste, uiteindelijk op zoek, opnieuw zoeken naar. Uh, hoe de patronen het uh, doorbreken natuurlijk, maar... Maar binnen de klassieke song. Precies. Oké, okay, nou, uh, Elliot Smith met uh, Tomorrow Tomorrow, hier op 501. Everybody knows which way you go, straight to over No one wants to see you inside of me, straight to over Give yourself another talk This time, make it sound like someone The noise is coming out And if it's not out now Then tomorrow, tomorrow You took your life apart All your failures are they were wrong They won't know Till tomorrow Static in my head The reflected sound of everything Tried to go to where it led But it didn't lead to anything The noise is coming out It's not up now I know it's just a lie D'Angelo en The Root. Hier op Radio 501 in de platenkast van Vincent Twicht. Eén Root. Uh, Eén Root. Ja, dat zei je goed hoor. The Root, ja. ja Eén Root. Goed. Op Root. Ja, op, op de drums. Eén Root. Ja. Haha. Ja. Haha, ha, tada. Oké, okay, nou, goed. Um, Die hebben we gehad. Ja, nee, dit was weer even een... een, een, een, een sowieso was het weer even een andere, andere stijl in één keer. Waar kwam dat in één keer vandaan? Want we hadden wel Curtis veel gehad, maar... Dat, ja. uh, als je dit dan hiermee vergelijkt, dan is dat toch weer een wereld van verschil. Ja. Al was dat maar, uh, zeg maar ook qua, qua jaar van verschijning. Waar dat vandaan komt, dat weet ik niet, maar uh, het is, uh, het, zoiets komt op je pad en dan, uh, dan uh, grijp je wat, je wat je pakken kan natuurlijk. Ja, je hebt het aangegrepen en geïncorporeerd in je eigen muzikale bewustzijn. Ja, zoals uh, wel meer natuurlijk. Maar uh, inderdaad, ik, vond, uh, ik vind het uh, dat ook belangrijk. Ja. Ja, het belangrijk is ja, ik dat bedoel, uh, de, het kl klinkt groove, bijna als een soort uh... groove, vind ik belangrijk. Ah, Oké, okay. dat ja. klinkt bijna als een soort professionele interesse, maar... Ja, dat, dat is nee, het dat, dus niet. Dat uh, is later pas gekomen. Nou, eigenlijk is dat, dat uh, begint eigenlijk <laughs> te komen, denk ik, ofzo Ja. Maar dat, dat heb ik meer met andere dingen, met uh, apparatuur en zo, praktische dingen. Dat is de professionele interesse, ik zeg denk maar, het, maar ja. gewoon de, de ja. instrumenten waarmee je het, uh, het doet, zeg maar, alle ja. effecten en, en, en geluiden ja. en... Precies. Trommeltjes en... Trommeltjes en uh, waaiers en uh, prulbakken Oh ja. En de gitaren, contrabassen. Ja. Ja. Want dat alles uh, gebruik je. maar je, je had het net al even over uh, melodieën die je zelf uh, uh, schrijft. Of in ieder geval, laten we zo zeggen, Liedjes, liedjes. Liedjes. Mm -hmm. Met de structuur en zo. Beetje denigrerend, liedjes. Maar ja, Song, inderdaad, songs, liedjes. Ja, nummers. Een lied. Ja, is... ja maar ik bedoel, meer als, ja, denigrerend, maar meer om duidelijk te maken is natuurlijk het verschil tussen een, uh, zeg maar, een, een nummer dat het als doel heeft om een sfeer op te roepen als een nummer dat het ja, doel heeft. precies. Om echt een verhaal te vertellen, om het verhaal te vertellen, zeg maar. Ja. Of anders, ja, je hebt heel veel verschillende redenen om een muziek te schrijven, eigenlijk. maar goed, we begrijpen elkaar. Ik, denk, ik denk om iets persoonlijkers kwijt uh, te kunnen... Dan, dan iets toegepast voor iemand anders of voor uh, een project. Ja, precies. Ja. Dat is het verschil. Ja, en, en we moeten heel snel zijn nu. Uh, wat, ja. wat is... Je komt straks met Eric Dolphy, is Straight Up and Down. Uh, ja. Free jazz. Uh, ja, ja nou, het, is om, ook, het is ook wel eens tijd om, uh, om, uh, om uh, je comfortzone te verlaten... en uh, ja. je toe te geven aan wat je overkomt... En, uh, dat, dit vind ik wel een fijn voorbeeld daarvan. Ja, wat, wat, wat, uh, mensen kunnen kijken natuurlijk naar vincentwicht.nl. Staat alles daarop? Nee, maar er staat wel een hoop op. Staat er staat een hoop op... Uh, ja, je kunt er in ieder geval goede indruk krijgen. En, uh, ja. Ja. Wat, wat, wat kun je uh, mensen aanraden als zij uh, materiaal van jou live willen zien bijvoorbeeld? Of uh, dingen willen zien je uh, uh, Ik kan, kan ze aanraden bevragen. om de site in de gaten te houden. En uh, ik verwacht wel over... Ik denk uiterlijk een jaar dat daar uh, hele andere dingen te zien zijn dan nu. En uh, nu ja. staat er vooral veel muziek op. En ik ben al een tijdje bezig met uh, meer gitaar spelen. En um, meer ja, dus zelf schrijven en ja. met vrienden van me in een band. Dus, Hoe uh, heet die band? Uh, ik kan het nu noemen, maar uh, dat, uh, dat komt nog. Dat komt nog. <laughs> nou, uh, Hou ons zijn... op de hoogte hier op 501. Ja, dat komt ook daar te verschijnen. Ja, ja. zeker. Heel goed. Uh, nou, we moeten afscheid nemen. Straks komt... Uh... Ja, met rasterbarij met Dreadlock uh, Z501. Maar wij gaan hier nog even gauw met Erik Dolfi. Dankjewel. Graag gedaan. Even. Tot kijk. Doei.